Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft de zoekactie naar twee vermiste broertjes in Zeist gestaakt. Er is niemand gevonden. De zoektocht gaat later verder. Vannacht werd een Amber Alert uitgegeven vanwege de vermissing van de twee jongens van zeven en negen. Ze waren bij hun vader, die dood is gevonden in het recreatiegebied Het Doornse gat. Hij heeft zelfmoord gepleegd. De politie doorzocht het gebied gisteravond en vannacht met onder meer een helikopter en speurhonden. De jongens zijn maandagavond voor het laatst met hun vader gezien.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 In Nigeria zijn bij acties van extremistische moslims zeker 55 mensen gedood. Groepen rebellen vielen tegelijkertijd aan op verschillende plaatsen in Bama. Onder meer bij een gevangenis, daar wisten meer dan 100 gevangenen te ontsnappen. De militante moslims, vermoedelijk lid van Boko Haram, gebruikten zware automatische wapens. Bij de gevangenis werden 14 bewakers doodgeschoten. Op een andere plaats in Bama kwamen 22 politiemensen om, evenals drie kinderen en een vrouw. Twee vissers uit Kiribati, een eilandengroep ten noordoosten van Australië, zijn gered nadat ze een maand hadden rondgedobberd op de stille oceaan. Twee mannen van 20 en 40 jaar oud waren aan het vissen toen de motor van hun bootje het begaf. Door de wind dreven ze steeds verder weg van de kust. Mannen hielden zich al die tijd in leven met rauwe vis en regenwater. Amerikaans visserschip pikte hen uiteindelijk bijna 700 kilometer verder op. Het weer, vannacht klaart het op, is het op de meeste plaatsen droog. Overdag eerst wat zon, later raakt het bewolkt en gaat het regenen. Wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Ja, we zijn nog steeds wakker hoor. Poel. Goedenacht. Apple freaks over de hele wereld die hebben vandaag een goede dag gehad want hun geliefde iMac bestaat 15 jaar. En er is meer muziek van When We Are Wild. Welkom terug bij het tweede deel van Nog Steeds Wakker. We beginnen met de moord die Hilk Urasso al twee dagen op zijn grondvesten doet schudden. Ja, want de schok was groot toen bleek dat politicus Helmin Wiels op het strand werd doodgeschoten. De dag na zijn dood duiken er steeds meer details op over de moord. Toch zijn de daders van de schietpartij nog steeds voortvluchtig. De angst bestaat zelfs dat zij het eiland al hebben verlaten. Journalist John Sampson houdt zich sinds gisteren er non-stop bezig met het nieuws over de moord. John, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat is het laatste nieuws? Ja, uh, uh, het laatste nieuws is dat uh, er uh, enkele uren geleden zijn twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht van uh, een, een dreigende video... Uh, die vlak na de moord op Helmy Wiels uh, op YouTube werd geplaatst. Mm -hmm. Zij worden nu verhoord. Het is niet bekend of zij direct iets met de moord op de Curaçaïs politicus te, uh, te maken hebben. Of dat deze verdachten misschien voor de grap uh, de dreigvideo hebben gemaakt. Um, ja... Maar ja, jij volgt, jij volgt altijd op de voet, heb ik wel ook op je Twitter-account gezien. Ja. En wat, wat schat je in? Ja, Curaçao is, is, is geschokt. Curaçao is geschokt. Niemand had dit zien aankomen. Het is dezelfde situatie als toen met Pim Fortuyn. Niemand had dit zien aankomen. De, de, de uiteindelijk is geschokt. De politici uh, hebben het volk opgeroepen, ook de autoriteiten hebben het volk opgeroepen om alsjeblieft... Rustig en kalm te blijven. Maar je merkt wel dat er een soort van angst is op het eiland. Hoe is next? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Ja, en er is voor de duidelijkheid... behalve dan dat er nu twee mensen zijn opgepakt... die met de dreigvideo dus te maken hebben... helemaal geen enkele aanwijzing nog... voor wie dan daadwerkelijk de moord gepleegd zou kunnen hebben? Uh, nee, nog niet. Uh, Ivar Asjes, die uh, momenteel uh, interim voorzitter is van de, de Partij van de Vermoorde Politicus, denkt dat de video uh, op, die op YouTube geoploot werd, slechts een afleidingsmanoeuvre is. Mm. Uh, in de lopende onderzoek, uh, in de lopende onderzoek naar, uh, die de judici ja. nu verricht. Maar uh, wordt, er, uh, wordt, wordt er wel gewezen? Tenminste, is er... Ja. Jazeker. Uh, vandaag uh, vertelt uh, deze interim voorzitter dat de politieke partij denkt dat de moord direct te maken zou hebben met de strijd tegen corruptie waar Wiels uh, mee bezig was. Wiels had het in de afgelopen weekend uh, aangekondigd uh, dat hij met onthullingen zou komen. Uh, het zou gaan om een grootschalige belastingfraude uh, die door een uh, telecombedrijf en een loterij, de Robbie's Lottery, uh, zou hebben, zou hebben plaatsgevonden. Ja, maar dat is pure speculatie. Dus dat gaat het dan niet veel te snel om dat dan ook daadwerkelijk uit te spreken? Ja, dat is speculatie. Dat zou ik kunnen zeggen, niet op dit moment. Uh, um, Wils werd in de afgelopen tijd bedreigd. Hij werd hm. ook beveiligd. Maar hij koos ervoor om op zondag niet te worden beveiligd. Hij wilde privacy. En laat het zijn dat... Uh, de, de collega's journalist van mij, die ik uh, net uh, een paar uur geleden nog weer gesproken heb... Uh, die zei tegen mij dat uh, zij uh, enkele uren vlak voor de moord met uh, Wiels contact hebben gehad. Mm -hmm. Want Wiels zou aan, aan het aan, aan Dagblad een brief sturen... waarin uh, de onthullingen bekend zouden gemaakt worden. Nou, uh, om, om, om vijf uur werd, uh, werd Wiels dus uh, op zondag vermoord. Ja, dus uiteindelijk weten jullie als journalisten toch eigenlijk ook al wel een beetje in welke richting het gezocht moet worden. Het is een soort cluedo eigenlijk, hè? Ja, maar op Curaçao zijn, zijn mensen nu heel erg terughoudend. Want je, wilt, je, wilt, je gaat niet over moord speculeren en je wilt absoluut niet dat je nu uitgebreid gaat speculeren. Ja, het is, het, het is richting het telecombedrijf en de loterij. En dat later toch blijkt dat het misschien voor, voor, om, over een personeel gaat. Nou, de, de politie wil dat natuurlijk nooit uh, doen. Maar het is, het is een klein eiland, hè? Op Vlieland zeggen ze wel eens, als je daar een fiets deelt... dan word je op de pont uh, terug altijd nog gepakt. Uh, ja. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n zaak op zo'n eiland... als dat eenmaal leeft en iedereen is ermee bezig... dat het uiteindelijk ook door de bevolking kan worden opgelost, toch? Ja, de, de, de politie heeft uh, gevraagd om, om, om, om, om, om, om voor tips en zo. Maar uh, wat, wat wij van ooggetuigen hebben gehoord, is dat het op dat moment zo snel ging. En iedereen was zo geschrokken dat, uh, dat, dat, dat men niet uh, precies op dat moment door wat er werkelijk uh, was uh, gebeurd. En de daders zijn in de auto gevlucht En ja, zoals jullie net uh, hebben gezegd, ja, de vrees is er dat de daders uh, het eiland alles hebben verlaten. Ja, ja. Eh, het, het, het, een lastige zaak. Denk je dat ze ooit nog gepakt worden? Of uh, moet er dan eerst wat. We uh, moeten eerst schot in de zaak komen, denk ik? Hè? Ja, iedereen hoopt natuurlijk van wel. Ja. Maar ja, we weten het nog niet. Jij blijft het in ieder geval in de gaten houden. John Sampson, dankjewel. Ja, zeker. Dat is Ed John R. Sampson ja, met Samsung, ja. trouwens, net als, uh, net als Diederik Samsom. Want volg die man, hij is echt uh, uitstekend. Ja, op. als je in de gaten wil houden zeker. Het is zeven over drie, dit is uh, nog steeds wakker op Radio 1. En daar luistert u waarschijnlijk naar omdat u nog steeds geen oog hebt gedaan En wij ook nog niet trouwens. Laten we daar nog één keer terugkijken naar het nieuws van dinsdag 7 mei 2013. Met de, het onderdeel weten of vergeten, daarin gaan we samen met onze muzikale studio gasten bepalen wat we over een week van het nieuws van vandaag nog willen weten en wat we eigenlijk gelijk mogen vergeten. Vandaag is uh, We Are The Wild in de studio drie man Sterk. We zeiden er twee mensen, maar jullie komen niet uit. Jullie willen allemaal meedoen aan dit fantastische onderdeel. Volgende vraag. Oh. <laughs> <laughs> het is uh, het heel simpel. Wij leiden een onderwerp in wat vandaag is nieuws is geweest. En we willen van jullie weten, is dit zo belangrijk? Weten we het over een week nog of kunnen we dit zo snel mogelijk vergeten? Nou, laten we maar gewoon beginnen. Ja, toen ik vanmorgen wakker werd, toen uh, zette ik het journaal aan en toen uh, zag ik meteen een reddende engel aan het woord. Ik was er meteen uit, want Charles Ramsey, dat is meteen de held van de dag voor mij. De man die redde de vermiste Amanda Barry uit een woning en gaf een weergaloos interview. Oh ja, Luister maar eens een even. Ik hoorde schreeuwen, ik mijn McDonald's, ik kom uh, outside. ik zie deze vrouw gaan knut, probeer te gaan uit haar huis. Dus ik ga op de ik ga op de porch En ze zegt: Help me get out. Ik ben hier al tijd. Ja, het is een held, natuurlijk. En we hadden echt nog wel even door kunnen gaan. Want deze man stapelde echt one liner op one liner. En later op de dag bleek dat Charles Ramsey dan die redding niet helemaal alleen had verricht. Want de rest van de buurt had ook nog wel meegeholpen. Hm. Maar deze Charles Ramsey, jongens, is dit een held? Gaan we deze onthouden? Ik denk dat. Uh... Uh, een volgende week nog kennen, maar dan onder een andere naam, want, want, uh, nou ja, misschien heeft Amerika volgende week weer een andere held gevonden om in, een, ja. om te gaan promoten. Maar uh, aan de andere kant heb je uh, allemaal uh, grappen sites, de Nine Gags, uh, de meme base van deze wereld. Die adopteren zo'n man, die maken er alleen maar grappen over. Ja. En uh, het is een internethit geworden. Deze man, niet alleen okay. om wat hij gedaan heeft. Okay. Nee. Denk um, je, of denk op, je dat ze toch meer? Ik denk dat inderdaad op, uh, op uh, dat je dat hij daar nog wel even zal blijven. Ja, Volgende week is hij op internet is hij nog wel te vinden. Ja, ja, dat denk ik Maar ook geen al. reality soap? Nou, dat uh, lijkt mij niet. Nee, <laughs> oké. Okay. zou gaaf zijn. Maar wat exact. doen we dan? Weten of vergeten? Ja, helaas. Charles Ramsey ja, we. Ja, vergeten wel, wel, we. Ik hoor Ja, vraag twee. Als je in Nederland oneens bent met een arts... dan uh, heb je het recht om uh, een andere dokter naar de zaak te laten kijken. Maar volgens de orde van medisch specialisten... Uh, uh, hebben we daar eigenlijk nauwelijks wat aan. Zij lieten een onderzoek doen naar de gang van zaken rond zo'n second opinion. Je hoort hier nu, voorzitter uh, Frank de Graven. Mm. blijkt bijna dat second opinions nooit leiden tot een andere conclusie. Nou, als mensen dat dan toch willen... Uh, we zeggen ook niet, uh, maakt het onmogelijk... dat mensen het helemaal zelf betalen... Maar ik denk dat het wel verstandig is dat mensen daar eens even goed over nadenken. Zich realiseren dat wij met z'n allen dat moeten betalen. Ja, en dus uh, zegt eigenlijk Frank de Graven: we kunnen beter sector opinion afschaffen of zelf betalen. Wat zeggen jullie? Nou, niet afschaffen of zelf nee. betalen. Maar ik zou, ik zou de stap om, om dat te regelen wat verbeteren, weet je wel. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je moet langs dezelfde arts, of, uh, weet je wel. Ja. En, en, en, en ze kennen je dossier. En, en vaak stond het daar, zeg maar. Ja. Dus het, maar het is toch eigenlijk heel gek wat, uh, wat Frank de Graaf zegt. Die zegt in 90% van de gevallen blijkt hetzelfde uit te komen. Dat geeft mij alleen maar een geruststellend gevoel dat er namelijk twee artsen hetzelfde constateren. Ik heb ik een veiliger gevoel ik bij weet of dat echt dus zo is. Ja, misschien is de eerste keer dan die persoon niet op een goede manier gerustgesteld. Dus je kan ja. ook een uh, vraag stellen bij, de, bij hoe, dat, hoe dat is gegaan. Ja. Misschien, waarom wil je geen secotopie? Ja, dus uh, jij zegt het zou misschien nog wel aan. Uh, wat eraan gedaan kunnen worden. Dat vind ik wel, ja. Okay. Uh, maar het gaat eigenlijk niet om, om, om wat je hiervan vindt. Uh, wel dank ervoor, want het is gelijk een discussie. Betekent ja, het, gaan dat we dat de volgende week nog over hebben? Ik denk dat het dat, dat, dat moet kunnen. Dus ik denk dat het gaat nog wel eventjes dat door Dat nog wel even door, uh, ja, denk ik? Ja, dat gaat wel Jazeker. Ja, zeker. Dat gaan we weten, volgens mij. Mm -hmm. wow. ja. Ja. We, vergeten, we weten het pas echt als, als Cory Konings het heeft gezegd, hè? Uh, het was een spannende dag ook voor de leden van de Partij van de Arbeid. Ze kwamen bij elkaar in Eindhoven. Ja, uh, Diederik Samson had vanavond uh, daar zijn eerste vuurprof in Eindhoven. Hij moest zich verdedigen tegen de omstreden plannen om illegaliteit strafbaar te stellen. En dat lukte hem maar net. Samson heeft het er maar moeilijk mee de laatste tijd. Hij gaat verder de knieën voor de VVD en dan krijgt hij uh, van zijn leden ook nog eens op zijn nek. Maar hij lijkt dan rechts... Ook nog eens, uh, ja, het, het ja, hij moet rechts rijden van de, bij de VVD. Om met de VVD mee te gaan. En dan krijgt hij het leden op zijn nek. Dat is eigenlijk het probleem. Zijn de dagen van Samsung geteld, jongens? Het ja, is ja. een heel mooi plan op terug, ja. zeg maar. Dit is wel even een smeer, maar. Dat komt vast wel, dat zal, ze dus is nu hard mee bezig, zeg maar. En ik, ja? heb, nee, ik heb persoonlijk geen idee. Nou, ik vind, ja. eh, wat, wat gebeurt, dat zei je ja. ja, al. Ja. Ik mag er die, niks over zeggen van het platenlabel. Ja. Nee, het idee, het idee van, van dit onderdeel is natuurlijk dat we de, de band, de mensen die met ons samen wakker blijven, die ons op, op ons pyjamafeestje zijn, dat we, dat we die ook een, een, een stem geven. En kijken of ze ook ja. nieuws, nieuws hebben, bij, uh, een mening hebben over het nieuws. Dus jongens, PvdA, kom op, uh, sympathiseren jullie met Samsung? Vinden jullie dat hij moet blijven? Ik ga je, ik zet je even op het blok nu. Hè? Ja, ik heb serieus okay. zeg maar echt qua politiek. Ik hou maar helemaal jongens, niet. Jongens, de grootste van de rocksterren van de wereld, die willen toch allemaal de wereld verbeteren. Die ook via de politiek. Nou, dus Helle, moet je dan ontwikkelen. Hele, ben jij de bono van de band? <laughs> uh, moet ik even op een bankrekening kijken. Nee. Nou, <laughs> nou, dat <zou> je, <laughs> ik geloof het niet. <laughs> Maar, uh, het heeft jullie niet dat, bezig gehouden uh, vandaag? Uh, uh, uh, vandaag heeft hij me niet bezig gehouden, maar uh, ik zie Samson wel eens vaker langskomen in het nieuws. En wat er nu gebeurt, nou, spreek me niet echt aan wat hij okay. nu uh, allemaal aan het uh, doen is. Dus, uh, dus dat, uh, dat, wat nou jou ja, betreft mogen we hem helemaal jammer. vergeten? Um, uh, ja, dat, dat, uh, hem vergeten. Wordt hij ooit premier, ja of nee? Nee. Nee. nee, nee, daar zijn we al uit. Gaan we vergeten. <laughs> nou, we konden niet, uh, niet al te veel uh, onthouden. Nee. We zijn eruit. Van dinsdag 7 mei onthouden we niet dat uh, Charles Ramsey een baas is. Uh, we onthouden wel dat we een second opinion uh, kunnen houden. En Samson die mag voortaan kloppen, want de bel die doet het niet meer. Het is waarschijnlijk allemaal precies andersom. Ja, ja. ja. nou ja, goed. Uh, daar gaan we spreid van krijgen. Ja. <lacht> ja. Gaat je nog wat nagedragen? Ja. Ja. En als je als luisteraar nu denkt, ik ben het zo oneens met die gasten. Of wat, dat, ja, pech. Jullie dan zijn Dan Kunnen je onze we gast. ons vinden op Twitter. <lacht> ja, dat is... Uh, en dan gaan we daar even... Nou ja, ja. Nee, waar en kunnen ze dan, dan heen? Verder. Want uh, Jullie gaan nu een volgende uh, nummer spelen, maar uh, als mensen willen reageren via jullie Twitter... Twitter at when And When We Are Wild. At, at, he, at when when we, we Are Wild. Dat was ja. niet heel ingewikkeld hoor, Anne. Maar nu zit hij nog steeds bij de microfoon terwijl hij eigenlijk moet gaan zingen. Ja, op. andere nee. microfoon. Hille, uh, ik zeg uh, nee. naar die andere microfoon inderdaad. Dan staan alle vijf de mannen van When We Are Wild uit Friesland weer bij ons klaar. Ze zijn nog, nogmaals bij ons te gast hier. Het is al veertien over drie. En ze zijn met ons nog steeds wakker. En ze gaan hun derde liedje spelen. Als de koptelefoons tenminste nog worden opgezet. Zijn allemaal uit welk nummer het gaat worden? Ja. Top. Dit is het uh, derde nummer. <laughs> Silently Playing with Your lover Het is, het is niet Jeff Buckley of zo van platen die weer aan het draaien zijn. Het is gewoon live bij ons in de studio, When We Are Wild. Ik vind het echt te gek. Dit was het, ja. uh, het welbekende derde liedje. Straks gaan ze <laughs> nog een vierde liedje spelen. Het is 1903, u luistert er nog steeds wakker. En iMac komt... ...from the marriage of the excitement of the internet... With the simplicity of Macintosh. Ja, met deze legendarische woorden presenteerde Steve Jobs in 1998 de allereerste iMac. En vandaag is dat precies 15 jaar geleden. Ja, toen was die rare doorzichtige computer iets wat de wereld nog nooit had gezien... in een tijd dat computers vooral heel lelijk waren. Uh, Jan-David Hanrad is eigenaar van OneMoreThing.nl en is Mac-fan van het, vanaf het eerste uur. David, goedenacht. Goedemorgen. Uh, Jan-David, wat uh, heeft de komst van de iMac op de computerwereld 15 jaar geleden betekend? Ja, dat is een moeilijke vraag. En moet ik meteen even, hoppa, wat heeft ja, het betekend? Ik, ik ga hem ook meteen heel persoonlijk beantwoorden, want het was voor mij was het, was het, het begin van het, het Apple-gebruik. En, en dat kan ik wel illustreren. In die tijd kocht u nog een computer door een computerwinkel in te lopen... ...en dan had je uh, mannen in, in foute pakken die dan uh, uh, ja, of vragen stellen van, nou, hoeveel geheugen wilt u hebben... ...en hoe groot haar de schijf en wat voor geluidskaart en wat voor videokaart. Die stonden allemaal met van die hele lelijke gele briefjes aangeplakt in de winkel. En op die manier stelde je een Windows computer samen, dat was een uitermate onplezierige gebeurtenis. Uh, en toen kwam die iMac en die werd gewoon verkocht bij de Primafoon. Dus daar liep je naar binnen bij de Primafoon. En bij iemand die het van toeten op laten wist, zei je uh, aan de baling van uh, één iMac alstublieft. En die kreeg gewoon mail en een doos. Dat was je computeraankoopervaring. dat was fantastisch. Ja, dat dus was eigenlijk gewoon de eenvoud ervan. De eenvoud, absoluut. Ja. En was het liefde uh, op het eerste gezicht? Uh, nou, het begin was wel een beetje moeilijk. Want uh, de iMac, uh, ja, de floppy drive was er, was, was, was, uh, zat er niet in. En in de tijd dat hij nog echt veel gebruikt werd... Er zat iets in dat heette USB, wat eigenlijk nog niemand kende... waar ook nog helemaal geen accessoires voor waarde. Dus om dat ding te gaan gebruiken voor het eerst voor jezelf... en je, je gegevens ook over te kunnen zetten van de Windows-computer naar die Mac... nou dat was dan een beetje een op zeven. Ja. Uh, maar wel de, ja, wel de moeite, uiteindelijk wel heel erg de moeite waard... want dat was echt het begin van de wederopstanding van Apple. Ja, en uh, uh, uiteindelijk hebben ze de allereerste grote slag gemaakt... door uh, nou, minder misschien pedant als Windows uh, uh, gewoon één product aan te bieden, simpel... En niet uh, dat lastige en onplezierige, zoals je zei, daaromheen ja. te bouwen. Ja, klopt. Ja, het, is echt van, het, het begon echt als, als, als slechts één model. De 233 megahertz Bondi Blue iMac. En een uh, paar maanden later kwam, je... er wel, kwam er wel, kwam er wel ja. iets van uitbreiding. Maar had, ja. had jij de eerste al gelijk? Ja, ja ik had de allereerste. Die, toen, toen hij in Nederland kwam, was hij inderdaad alleen bij de Primafoon voor het vijf, maar dat, <laughs> was, uh, dat was echt voor mij de reden. Plus het lef, inderdaad, omdat hij dat flopje eruit was gelaten. Ja. Was voor mij de reden om te zitten. Maar eh, als er nu een Apple-product op de markt komt. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Dan liggen eh, mensen, zoals jij, de echte fans. Eh, praktisch in slaapzakken voor de deur. Dat ging toen volgens mij wel even anders. Ja, dat was absoluut. Het was uh, onbekend eigenlijk dat hij ook bij de primafoon lag. En zelfs bij de medewerkers van primafoon was dat uh, niet altijd bekend. De iMac verkopen we dat dan. Wij, wij, wij verkopen van <laughs> telefoons. Dus dat was, uh, nee, dat was, uh, dat, dat, dat was al vreemd. Uh, het merk was natuurlijk, uh, ja, het kwam net uit de, de wat, wat we dan noemen de Dark Years. He, de tijd dat Apple werd geleid uh, en Steve Jobs nog niet terug was. Dat ze eigenlijk alleen maar, ja, dat dure computers verkochten die ook allemaal beige waren uh, in allerlei verschillende ook allerlei verschillende varianten waar het eigenlijk niemand meer van snapte van wat nou welke Mac was. En de iMac was het begin van de, van de eenvoud. Hè. Ze, hadden, ze hadden één desktop computer voor consumenten, dat was de iMac. had je één desktop laptop, dat was de iBook. En, een, uh, en een, een professioneel apparaat, dat was de PowerMac. En een professionele laptop, dat was de PowerBook. Dat waren vier producten, heel simpel. Uh, uh, uh, uh, Toen Steve terugkwam, uh, ook neergezet van, nou, dit gaan we maken, dit gaan we doen. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, die eenvoud is het eigenlijk nog steeds voor in het bedrijf. Ja, maar toch ook heerlijk dat het inderdaad toen nog een soort van zoektocht was. Hè? Want ik ben uh, denk ik uh, zes, zeven jaar geleden ingestapt. En ik vind het nu bijvoorbeeld dat doodzonde dat mijn vader ook een, een Apple heeft. Vind je het ook niet jammer dat iedereen er nu een heeft? <lacht> uh, nee. Ah, jij gunt het, jij gunt het nee. ons allemaal. Ja. Nee, ik heb ik heb er niet zo moeite mee. Nee, je hebt, je hebt, ik hebt. ik moet wel zeggen dat als jij pas zes jaar geleden bent ingestapt en je daar nu dat soort gevoelens hebt, dan dan, dan, dan heb je een rare mix van uh, hardcore ship en, uh, en, en, en en fanschap heb je in je. Uh, nou, ik, ik vind het wel mooi dat, kijk, het, het, het, het, je hoeft niet meer je eentje in, in, een, in een diepe kelder gaan zitten met een Apple computer. Maar je, tegenwoordig kun je gewoon ook dingen delen met Windows gebruikers. En is de, reden, is, is, is de stap naar Apple om dat te gaan gebruiken is, ja, je, bent, je blijft gewoon aangesloten, je blijft compatible en alles doet het. Ja, want zes jaar fan zijn is eigenlijk niks, hè? Uh, Dan ben je een groentje. Ik ben 15 jaar fan Ja, zie fan nou, noemt noem mij al een rondje. Want, want die zijn allemaal ingestapt. Jij ja, is allemaal ingestapt. Ja. Ik ben begin jaar 80. Uh, nou, uh, Jan David, we feestijmen. Dank je wel voor je toelichting. <laughs> Oké, <Okay>, dank je wel. <laughs> en dank je wel. Uh, van onemorething.nl. En daar uh, kunnen alle Apple fans zich volgens mij verzamelen. Zelfs op dit late uur. Ja, want het is al zes uh, voor half vier. Uh, en uh, u luistert daar nog steeds wakker. En elke week hoort u hier onze 17-jarige verslaggever, Rens Gooseling. Normaal gesproken leert hij elke week iets nieuws. Maar daar had ik deze week geen tijd voor. Hij heeft namelijk volgende week examens en zit dus dag en nacht met zijn neus in de boeken. Op dit moment, precies over een week, dan zit mijn eerste examen er alweer op. Nederlands. Dat examen is namelijk op dinsdag. En gistermiddag, toen zat ik in de tuin te leren in de zon... toen besefte ik het eigenlijk allemaal. Mijn hele middelbare schoolcarrière ga ik volgende week... Afsluiten. Het is de periode waar ik mijn eerste seizoen kreeg, voor het eerste keer uitging, voor het eerste keer echt dronken werd. Ik ben echt al anderhalve week aan het leren, aan het leren, aan het leren. Maar om erachter te komen hoe het bij de rest gaat, ben ik met uh, een aantal medescholieren gaan praten over ja ditjes en datjes rondom het examen. Nou, de zenuwen zijn te doen. Het is niet echt... Uh, ja, ik heb op zich... Ik heb eigenlijk nog niks geleerd, maar de zenuwen zijn er nog niet. Nou, ik heb eigenlijk nog niet zoveel zenuwen, maar dat is denk ik niet heel goed... Ben je bang? Ja, ik ben wel bang dat ze veel moeilijker zijn dan dat we hier op school hebben geoefend. En dat ik dan opeens zit van, oh shit, ik heb niet goed genoeg geleerd. Hoe gaat het bij jou met leren? Waar ben je nu mee bezig bijvoorbeeld? Uh, nou, ik ben eigenlijk een beetje te laat begonnen. Ik heb deze week eigenlijk geen reet uitgevoerd, dus dat faalt een beetje. Maar ik zou aanraden iets eerder te beginnen. Nou, ik heb uh, al een flink deel voor geschiedenis geleerd. En als je zakt, wat dan? dan nou daar we no, liever niet op nadenken, want dan heb ik, ga ik echt in een, in een put in de grond huilen ofzo. Klappen van ouders? Nee joh. <laughs> nee, maar ze worden wel boos, denk ik. En ik word ook vooral boos op mezelf dan. Heb je tips voor ouders die kinderen hebben die ja, heel erg zenuwachtig zijn voor de examens? Niet te veel op, je, op de lip van je kind zitten, want dat is heel vervelend. En ook niet de hele tijd zeggen dat ze moeten gaan leren, want daar word je alleen maar chagrijnig van. En uh, gewoon je kind motiveren door veel snoep te geven. Heb jij nog tips voor de ouders? Nou, ze moeten vooral heel veel vertrouwen hebben in hun kinderen. Want het is heel erg demotiverend als ze denken dat je niet gaat slagen of weet ik veel. Of dat ze daar twijfels over hebben. Of Ja, ze moeten gewoon veel vertrouwen hebben en zeggen dat ze het kan en zo. Hebben jullie ook niet dat jullie ouders zoiets hebben van, dit heb je toch al het hele jaar gehad? Ja, mijn ouders zeggen wel, ach, het is alleen maar herhaling. Je hoeft niet zoveel meer bij te leren. En dus die denken er veel te makkelijk over, heb ik het idee. Mijn moeder die stelde mij afgelopen week voor om naar een massagesalon te gaan. Om nog even echt tot rust te komen. En dat soort ritueeltjes om uiteindelijk goed je examens in te gaan, dat, dat, dat heb ik wel een beetje. De afgelopen tijd, elke keer bij belangrijke momenten zoals mijn theorie-examen voor mijn rijbewijs, euh, draaide ik één nummer. En ik verzeker je, dat nummer ga ik volgende week ook de hele week draaien om ja, toch die power te krijgen. En het idee te krijgen dat ik het allemaal wel aan kan. Meneer Sluis, Mister Sluis, hoe moet ik u noemen? Arie, Arie Sluis, ja. Ja, want u bent eigenlijk het opperhoofd, de kapitein van HVO 5. Ja, het is denk ik voor u ook een hele belangrijke periode. Zeker, zeker. We zijn uh, als school in ieder geval uh, heel, heel, heel druk bezig de afgelopen jaren... om de resultaten zo goed mogelijk te krijgen. Want uh, het is wat minder geweest, maar we zijn uh, weer aan het opklimmen. Dus voor ons is het ook heel belangrijk dat we een goed resultaat maken. Inhoud, dat zal... De leerling toch niet heel erg verrast. Maar het is meer ja, drie uur achter elkaar. Dus, dus je, je, je concentreren voor zo'n lange periode, dat zal best nog wel voor veel leerlingen nieuw zijn. Voor jou misschien ook wel. Hoe schat u mijn kans in? Ik weet in ieder geval dat je niet op de, op de lijst had van leerlingen waarvan we denken die zouden dit jaar wel eens niet kunnen redden. Ze zijn in het land, de Keizer Chiefs Vanavond spelen ze in de melkweg in Amsterdam. En op Hemelvaartsdag in Doubop, Hellendoor. Een leuk festival. Het is vast lekker weer ook, hopelijk we maar. Dat maakt het twee minuten over half vier. Tijd om bij het gepraat te worden over het laatste nieuws. Het nieuwsminuut Met daarnet schut. Bij een aanvaring met een verkeerstoren in de haven van het Italiaanse Genua... zijn vanavond tenminste drie mensen om het leven gekomen. Het is onduidelijk of de controletoren al voor de aanvaring was bezweken. In de toren bevonden zich ten tijde van het ongeluk tien mensen... Bewoners van het Belgische Wetteren hoeven niet te worden geëvacueerd. In de plaats ontplofte afgelopen weekend een trein met gifstoffen. Omdat het hard regende was er even sprake van een nieuwe evacuatie. Door de regenval zouden de gifstoffen zich sneller kunnen verspreiden door het rioleringstelsel. Maar uit metingen is nu gebleken dat dit niet is gebeurd. En blijft Sir Alex Ferguson aan als trainer van Manchester United? Of toch niet? Veel geruchten gaan rond op internet over deze kwestie. Wel zeker is dat de hij er deze zomer even tussenuit moet... vanwege een heupoperatie. Maar dat, zegt volgens Thomas Boeschoten... van voetbalblog Cat and Nacho helemaal niks. In 2001 of zo is hij voor het eerst gestopt. <lacht> Toen is hij zijn beslissing teruggekomen. Aan het eind van het seizoen is hij toch gebleven. Toen heeft hij vervolgens in 2008 heeft hij gezegd dat hij hoe dan ook zou stoppen voor zijn 70ste verjaardag. En dat zou dan in 2011 zijn. Nou ja, het is inmiddels 2013. <laughs> en er zit er nog steeds. Ja, ik heb het idee, het zou best waar kunnen zijn, maar het is nog een beetje, het is een beetje dun. En in die artikelen wordt niet echt bewijs aangedragen dat het klopt. Volgens Boeschoten heeft het dus helemaal geen zin om te speculeren... over het al dan niet pensioen van Ferguson. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. En straks ook het nieuws vanaf de dagrand. Maar nu eerst de orde van medisch specialisten. Die willen dat uh, patiënten voortaan zelf meebetalen aan de second opinion. Dat zei voorzitter Frank de Grave aan de, van diezelfde orde in het NCV-programma altijd wat. Ja, dat kan uh, Nederlanders flink op kosten jagen. De graven zei het vanuit zijn functie als voorzitter van de orde en niet als politicus. En dus vragen wij ons af wat de politiek van dit plan vindt. Mona Keizer, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedenacht. Goedenacht. Ja, u bent onze second opinion bij dit plan naar Frank de Grave. Uh, wat zou u doen? Op zich, hè, er moet flink bezuinigd worden op het basispakket bij elkaar, meer dan een miljard. Dus er worden heel veel ideeën nu uh, geuit. En dit zou op zich, zou er eentje kunnen zijn. Maar eigenlijk helemaal aan het eind van uh, de discussie. Wanneer vragen mensen een second opinion? Nou, dat doe je als je uh, te horen krijgt dat je ernstig ziek bent of dat je een zware operatie moet ondergaan. En nou, dat gebeurt mensen natuurlijk maar meestal één keer in hun leven... En artsen, ja, die doen dat natuurlijk heel erg vaak. En het rare is nu dat uh, dat, dat wat voor artsen heel normaal is, waarvan ze zeggen, nou dat, dat kan wel anders, dat ze daar nu mee beginnen. Terwijl ze beter zouden kunnen beginnen met zich af te vragen van hoe ze, zouden wij als artsen nu kunnen bijdragen aan die hogere kosten in de gezondheidszorg. Nou, in de gezondheidszorg is zo geregeld dat hoe meer een arts uh, doet... des te meer dat hij verdient. Nou, het CDA heeft eerder al voorstellen gedaan... om niet meer um, uh, te betalen op hoeveel verrichtingen een arts uh, verricht... maar te betalen op basis van de kwaliteit die hij, um, hij of zij bereikt. Dus Het zou veel beter zijn als medisch specialisten zich daarover uh, buigen... in plaats van beginnen bij een ernstig zieke patiënt die te horen krijgt dat hij nou ja, soms zelfs dodelijk ziek is... en dan toch nog een keertje aan iemand wil vragen van... is er nu echt niets anders meer te doen? Vindt u het daarom misschien ook een beetje gekke uitspraken van Frank de Graven? Nee, zoals ik net ook al zeg, er moet we, iedereen in Nederland... die weet inmiddels wel dat de kosten in de zorg de pan uitreizen... en dat we daar iets aan moeten doen. Dus dat ook uh, nagedacht wordt over allerlei verschillende voorstellen is goed. Maar van medisch uh, specialisten uh, verwacht ik eigenlijk iets anders. Dat zij ook na gaan denken hoe die zorg goedkoper uh, kan zijn. Zodat uh, ja, bijvoorbeeld het hele systeem anders is. Hè? Artsen worden nu bepaald op hoeveel verrichtingen ze doen... Terwijl het CDA al eerder voorgesteld heeft, laten we nou eens kijken naar een systeem waarbij niet de hoeveelheid verrichtingen bepaalt uh, wat je verdient. Maar de kwaliteit, de gezondheidswinst uh, die je kunt bereiken door je, je acties. Daarover zou het uh, moeten gaan. Kijk, iedereen, uh, tenminste iedereen, de me meeste mensen die wel eens in een ziekenhuis geweest zijn, die weten dat soms, uh, nou ja, meerdere keren foto's uh, gemaakt worden. Of iets waarvan je zegt, van, ja, maar er is al lang een foto van gemaakt. Mm -hmm. Nou, laten we daar nou eens met elkaar naar kijken. Nou, maar nog even dan uh, Frank de Graven, Ook uh, prominent VVD-lid natuurlijk. Zou daar nog misschien iets mee te maken hebben dat hij VVD-lid is? Misschien dat het een proefballonnetje is... dat het toch nog een soort politieke kleur heeft, dit? Ja, ach... Weet je, daarvan denk ik altijd bij mezelf. Ik, ik, het is allemaal tot je dienst. Uiteindelijk zijn we met elkaar ervoor verantwoordelijk... dat we de kosten van de zorg in de hand houden. En als er dit soort dingen achter zitten... nou ja, het zal allemaal ja, wel. Het is wel een regeringspartij natuurlijk. Ja, weet je, dat, dat, dat, dat maakt mij nooit zo ontzettend veel uit. Als iemand een goed idee heeft, heeft hij een goed idee. En hiervan zeggen wij als CDA... dit is um, op zich... D dit is een idee wat helemaal aan het eind eens een keer moet komen. Laten we eerst eens kijken hoe we de verspilling in de zorg en, uh, veel, te, en, en veel te veel verdienende zorgbestuurders, uh, hoe we die aan kunnen pakken. Die 3,5 miljard die bezuinigd gaat worden, of moet worden, die gaan we niet bezuinigen bij deze maatregelen, is wat u eigenlijk zegt. Nee. 3,5 miljard wil dit kabinet bezuinigen op de langdurige zorg. Dat is weer wat anders. Dat zijn uh, verstandig gehandicapten, uh, oudere mensen... Uh, mensen met psychiatrische problemen... die de rest van hun leven zorg nodig hebben... Uh, daar moet ook op uh, bezuinigd worden. Nou, daar is net een uh, brief van uh, gekomen van de staatssecretaris. Dat is een brief waar hij al maanden aan gewerkt heeft. Mm -hmm. Met zo'n beetje iedereen in de langdurige zorg over gesproken heeft. In de verstandig gehandicaptenzorg. Uh, mensen die zorgen voor demente ouderen. En dan ligt er nu uiteindelijk een brief waarvan wij als CDA nog zeggen... maar wat betekent dit nou... Nou, ik, ik kan er wel iets over zeggen. Als je mm -hmm. kijkt naar langdurige zorg, dat, dat is onderverdeeld in zogenaamde zorgzwaartepakketten. Hoe hoger het zorgzwaartepakket dat je hebt, des te duurder het is en des te meer zorg je nodig hebt. Ja. Nou, wat hebben ze nou gezegd? Uh, mensen met een ZZP4, vergeef me het uh, jargon, ja. Ja, daar komt de helft direct nog in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis. En dan zeg ik, ja, maar wie zijn dat dan? Dat zijn bijvoorbeeld demente ouderen. Nou, het lijkt mij wel even belangrijk dat mensen die weten, dat mensen hè, die te maken hebben met een dement iemand, dat die, of iemand die aan het dementeren is, komt die nog straks in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis. Mm -hmm. En het is al, weet je, ik vind het eigenlijk al gewoon bizar dat we de vraag stellen. Ja, maar... Want ik heb het nou net meegemaakt bij mij in de familie, dementie is echt vreselijk en dat is... Nou, zeg maar, bijna niet te doen door de familie en door mantelzorgers. Nou, en daar ligt nu een brief, eindelijk na maanden, en we weten het nog niet. En daar zal het uiteindelijk, wat het CDA betreft, over moeten gaan. CDA-kamerlid Mona Keijzer, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen, dan, uh, dan hoort u ze nog één keer hier bij ons uh, in de studio. De band die uh, eigenlijk al de hele nacht bij ons in de studio ja. is. En we gaan bellen met de jongen die dat hangbuikzwijntje ja. probeert te, te, te, te verpassen. Ja, dat is echt een heel lief verhaal. Die probeert een hangbuikzwijntje ja. van een vader of moeder te voorzien. We dat leggen is... het allemaal zo uit. Eerst gaan we kijken naar wat de televisie van gisteravond... ons allemaal gebracht heeft samen met de Schut. Barbie's, Barbie's Baby is afgelopen. Het programma van de ster uit O.O. Gerso. Nou, toen dacht RTL en toen dacht vooral ook ik... shit, wat moet ik nou op die dinsdagavond? Nou, dat probleem was snel verholpen. Ook een ander kind van O.O. Gerso kreeg een reality-serie. Jokertje. En voor wie het even gemist heeft... Ik ben uh, 20 jaar jong. Mijn vrienden beschrijven mij als uh, bijnaam. Joker. Ja, omdat ik altijd voortuin neem. Moet dat gebeuren? Jokertje? Ja, even dan. Ja, toch schaat aan de wereld, zegt ze dan, weet je. En natuurlijk ook ik ook. Dus dat doen we dan graag toch. Ik ben vaak Casanova genoemd. Ik vind het leuk om uh, vrouwen te versieren en te doen. Dat vind ik heerlijk. Ja het is een leuke kerel, maar waarom nou een serie over hem? Nou, dat vrouwenversier is dus verleden tijd. Hij gaat. Trouwen. En het programma heet dan ook Jokertjes Ja-woord. En als je dan gesponsord gaat trouwen door RTL... dan doe je dat natuurlijk niet in een uitspanning ergens in de Achterhoek. Hartelijk welkom in Las Vegas, Nevada. In de wereldberoemde Chapel of the Flowers staat realityster Jokertje... gesteund door zijn bekende Haagse vriendenclubje... voor de belangrijkste beslissing in zijn leven. Over enkele ogenblikken zal hij het ja-woord geven aan zijn grote liefde Shana. Ja, Jokertje gaat trouwen in Las Vegas. Maar daarvoor wordt hij door zijn Haagse vrienden meegenomen op een vrijgezellenfeest. Ook in Las Vegas. En dan denk je natuurlijk, dat gaat helemaal mis. hè? zuipen, sloeren, sletten. Maar Jokertje is veranderd. Hij drinkt niet meer. Ik bedoel, moet je ook nog een beetje kunnen studeren en doen. Dat vind ik gewoon veel belangrijker. Ik bedoel, dat is wel de toekomst. Het is hartstikke leuk dat je hier bent. We maken. Ik heb gewoon even andere prioriteiten. Ja. Hij wil studeren in plaats van cocktails drinken. Ik geloofde het niet, dus ik ben het even uit gaan zoeken. En sterker nog, eind 2012 zou hij meedoen met het programma Sterren dansen op het ijs. Maar haakte af vanwege drukte met zijn studie. Hij schijnt facility management te studeren aan de Haagse Hogeschool. Dus de wonderen zijn echt de wereld nog niet uit. Nou, dan nog wat anders in die categorie. Ja, ik ben blij. Ja, iemand die altijd lacht, dat kan toch niet? Jawel, dat is de vrolijke atletieker Shurendi Martina. En er is een boek verschenen over zijn leven. En een verslaggever van NOS op 3 ging bij de Lachenbek langs. kan het niet beter, beter schrijven of beter zeggen. Ik ben blij. Dat is ook meteen de samenvatting van het boek. Ja, dat, dat is mijn leven. Ja, gezellig, hè? Maar toch heeft ook Martina moeilijke tijden gekend. Um, Vorig jaar had ik um, um, een paar van mijn vrienden... Waren, um, ja, ongeluk en dood en dit en dat. Dus ja, het zijn, zijn momenten die je... je weet niet eens wat je moet doen en alles... maar ja, je probeert toch door te gaan... en niet te veel aan die dingen te denken. Ja, maar ook daar kan Shurendi gewoon mee omgaan. Dus om het af te leren, nog één wijze les van Martina. Ik zie dat als ik positief ben, dan komt alles goed. Ja, knoopt dat in uw oren. Als laatste pauwnieuws In de show maken ze zich heel erg druk over de tour... die Willem-Alexander en Maxima gaan maken door de provincies. Volgens het programma missen ze een heleboel mooie plekjes. En die laten zij dan zien. Vandaag het pittoreske reuzel. Vindt u het ook zo erg dat de koningin hier naartoe komt? Waar ah, wie er hier komt? Vindt u het ook zo erg vindt dat de koningin hier naartoe komt? Ah. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, u mag zelf oordelen over deze journalistiek. Dit waren de hoogtepunten. Uh, dankjewel. Hoogtepunten en dieptepunten, laten we het dan zo nemen. Uh, Arnett Schut, het is uh, 17 voor uh, 4. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. En als u al een tijdje luistert, dan heeft u het waarschijnlijk al gehoord. bent When We Are Wild is bij ons te gast. En Hille is de frontman van die band. Hille, uh, we hebben jou een beetje kunnen volgen, althans, uh, als je in Friesland woont. Via ook uh, Friesland Doc, als ik het goed zeg. Er is een documentaire over jou gemaakt. Um, ze hebben al een klein stukje gemaakt, inderdaad. Maar ze zijn ook... Uh, uh, nou ja, want, uh, ze zijn ook aan het achtervolgen. Ze oh. zijn We nog steeds aan het volgen. Verder. Ja, om ja. een beetje in de gaten te houden wat er gebeurt. Ja. En, uh, en, en uh, daar dan hopelijk iets heel moois van te kunnen maken... en uiteindelijk uit te kunnen zenden. Hm. Maar dat is allemaal nog maar de ja. vraag of ja, want, dat... Uh, Goed lukken, hoor. Want we hebben nu uh, een aantal nummers gehoord. Het klinkt allemaal goed, dat klinkt uh, strak. Je, de, de band die, die kan zich volgens mij overal op aanpassen. Want uh, er is uh, behoorlijk achter de schermen wat misgegaan. Maar er is geen luisteraar die dat gehoord heeft. Wat is dan de volgende stap? CD, single, wereldfaam? Um, we gaan binnenkort Excuse Me, onze eerste uh -huh. single, uitbrengen. Um, ik, hoorde, <laughs> ik hoorde gisteren dat... Uh, dat het vrijdag wordt. Maar ja, dat is nog voorzichtig. Want, ja, want dat is toch altijd raar: het moment waarop je uitgebracht moet worden. Dat is toch ook, dat moet altijd precies getimed worden. En er zijn allemaal redenen voor om het een week wel weer te doen, of dan weer niet. En dan weer maanden wachten. Blijkbaar. Nou ja, nou ja daar, daar, daar, daar zijn wij ook achter gekomen. <lacht> is het frustrerend? Ja, zeker. Nee, nee. Ja, dat is echt, dat Ach. is vervelend. Want, nou ja, want uh, wij hebben excuses mee helemaal af. Ja. En die is gewoon, uh, oh ja. ja Zo'n platenmaatschappij die heeft het vaker gedaan, die zal het wel goed weten, natuurlijk. Die willen je ook zo goed mogelijk neerzetten. We gaan wel vanuit, ja, dat die enige ervaring. Uh, ja. Nee, dat zit er goed. Maar, uh, ja, maar, uh, nou ja, we gaan wel echt uh, bijna uitbrengen. En dan, en dan kijken wat er gebeurt. Nou, ik vermoed dat er wel wat gebeurt. Ik zei al eerder, toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, werd ik echt van mijn sokken geblazen. Maar, maar toen ik het daarna ging googlen, toen kwam ik inderdaad tegen dat die documentaire gemaakt werd. En het staat ook zelf op jullie site. Uh, ja. Dat je inderdaad ook echt gevolgd bent vanaf het moment ja. dat je uh, achter de vuilniswagen liep om deze plaat Zeker. te financieren. D ja. Dat is een goed verhaal, hè? Dat, dat, dat snap uh, je zelf ook. Nee, maar daar, daarom denk ik, Diederik, binnen een jaar Serious Talent van 3FM. Goed, ik wil eerst even ja, voor me de. Radio 1, Radio ja. 1, Radio ja. 1. Ja. Mm. Nee, dat, ik, binnen een jaar, dat, dat is al gebeurd. Daarom brengen ze hem vrijdag uit. Want dan kunnen ze precies de eerstvolgende keer uh, kunnen ze dan Serious Talent zijn, lijkt mij. Maar oh. was het echt zo dat je achter die vuilniswagen liep om... Uh, om uiteindelijk nu zeg maar dan die deze plaat uit te brengen of om überhaupt gewoon te kunnen blijven leven. Nee, dat heb ik echt gedaan. Ja, maar, ja, maar was het doel ook echt van, nou, ik ga dit geld nu ook verzamelen om ja. een cd te maken? Ja, zeker. Ja, ja, ja nou ja, uh, ja, want uh, nou ja, en, en uh, uh, ja, ik heb ook een baantje als schoonmaken of in een fabriek gestaan en gewoon om te sparen om hierin te steken. Om... Hoe oud ben je nu? 24. Kijk, en denk je dat je dan ooit dat nog moet gaan doen? vermoed je dat je dat moet gaan doen? Dan denk je echt, dit is het moment, nu heb ik het gespaard. Nu ga ik alles in die band stoppen. Um, ik had gespaard en dat is bijna weer op. Dus <lacht> als het nu niet opschiet, dan moet ik dat wel weer gaan doen straks, ja. ja dus Misschien wel, maar nou ja, ik vind het op zich ook niet heel erg... om dat omdat dan even een uh, anderhalve maand of zo even te gaan doen. Dan heb je weer wat geld, kun je weer vooruit. Dat is ook helemaal geen probleem. Want, uh, want, uh, uh, uh, uh, uh, uh, want het is ook ergens voor. En dat heb je ook in je hoofd zitten. Dus dat is helemaal niet erg om het dan... Ja. Ja, die, die, die bevlogenheid die, die straalt er echt, echt vanaf. En ja. je hebt genoeg vertrouwen in alle liedjes die, die er nog aan gaan komen. Je moet hits hebben, toch? Hits. Ja, die heb ik al gehoord, hoor. Dat komt ja? echt zo goed. Ja, nee, zeker. Ik wil nog één een zo'n hit horen. Ik, ik zou zeggen, we gaan het verder volgen via de, via de documentaire, ook via de reeks. Ja. Uh, maar nu uh, ja, dringt de tijd, dus ik zou zeggen, we inderdaad ja. toch weer naar de plek Klopt. gaan staan. Het is een heel lang nummer weer. Acht minuten. Maar oh ja, hoor. Grapje. Grapje. Grapje. Grapje. De regie We ja, echt heel dat een aanval. Ja. Weg. Er uh, wordt een, een, een, een gitaar omgehangen. Dat nee. is wel zo handig om te spelen. Give Up, hé, hey, de uh, laatste yes. nummer. Je zei ze, we, When We Are wild Life by Radio Way. Give Ja, echt even dat ze minuten doen. Oh, nou ja, nou wat is zo leuk. Echt een geweldige gitaarsolo krijg krijgen hier eventjes te voortduren. Zo. Het is acht minuten voor vier. Ontzettend leuk dat jullie er waren. Ja. Jullie scharen jullie echt, echt met verven in het rijtje. Kensington, Mr. Mississippi, uh, Moses in the Firstborn. Die waren hier allemaal. En jullie dus ook, dankjewel. When Thank we are well. wild. Put com. Heel ja, goed. dat is hem zeker. Er is uh, altijd nieuws dat dreigt over het hoofd gezien te worden op zo'n uh, dag als deze. En om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk mist... gaan we wekelijks op zoek naar de berichten uit de kantlijn van het nieuws. Vandaag praten we over de profambities van een amateurclub. En uh, gaan we naar Schiedam voor een hangbuikzwijn. Maar eerst gaan we naar Naaldwijk en wel naar uh, de bloemenmarkt. Bro moederdag staat voor de deur. En traditioneel zorgt dat voor topdrukte op de veilingvloer. Marktmanager Teun van Turenhout, goedenacht. Zoals gezegd, een traditioneel drukke periode zo voor Moederdag. Uh, was het hectisch vandaag? Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, het is, sowieso is Moederdag altijd een uh, heel drukke periode. En zeker van het jaar nog een keer extra, omdat natuurlijk Hemelverdag nog eens een keer net uh, voor, uh, voor Moederdag valt. Uh, op uh, Hemelverdag uh, dan, uh, dan ligt het verkoopproces op de veiling stil. Dus dat betekent dat er meer op woensdag moet gebeuren en meer op, uh, op vrijdag en op dinsdag. We hebben een uh, vreemd voorjaar gehad. Uh, hoe is dat voor de bloemen? Welke bloemen doen het dit jaar goed? Uh, op dit moment zijn uh, vooral de seizoensbloemen erg populair. Uh, het is natuurlijk, een, uh, zoals je al zegt, een, uh, een slecht voorjaar, een koud voorjaar en een laag voorjaar geweest. Dus uh, iedereen uh, snakt naar het voorjaar. Dat betekent voorjaarsbloemen. Uh, ook de eerste pionrozen zijn er al. En uh, ja, die vinden we een aftrek. Mm -hmm, nou, ik ben uh, op vakantie tijdens moederdag en ik wil mijn moeder toch even een bloemetje laten bezorgen. Nou, dan wil ik van de marktmanager natuurlijk wel even een goede tip. Uh, dan zou ik uh, uh, de bloemist vragen om een heel fleurig, kleurig uh, boeket te laten bezorgen bij uw moeder. Wat, uh, wat een beetje overeenkomt met haar, uh, met haar karakter, met haar levensstijl. Dus dat kan een heel uitbundig, fleurig boeket zijn. Maar kan ook een heel trendy uh, of designachtig boeket zijn. En uh, even tussen, tussen u en mij, wat gaat het kosten? Nou, uh, het voordeel van, uh, van bloemen is dat er eigenlijk voor elke portemonnee, voor elk wat wils... Uh is er, uh, is er iets te koop? Je kunt voor, uh, voor 5 euro uh, kun je, kun je een, uh, een mooi gebaar maken, maar ook voor, uh, voor 40 of 50 euro. Ik ga het ergens in het midden zoeken. Marktmanager Teun van Turehout, dank u wel. Graag gedaan. De KVB die onderzoekt de mogelijkheid om twee amateurkampioenen toe te laten in de Jupiler League. Dat zou betekenen dat Groesbeek volgend jaar een profclub heeft in Achilles29, en dat Vissersdorp Katwijk haar befaamde jeugdopleiding de vette worst van het betaalde voetbal voor kan houden. Voorzitter Willem Guit van VV Katwijk, goedennacht. Ook een nacht. Ja, op naar de Jupiler League, meneer uit? Uh, nou, dat, dat gaat al uh, heel erg snel, wat je, wat je nu zegt. Uh, de afgelopen dagen zijn we een beetje overvallen door berichtgeving over promotie naar uh, Jupiler League. Uh, ja, wat we weten is uh, dat er al langer over wordt nagedacht en er schijnen nu openingen te zijn. Ja, want dat lijkt me toch gek dat ze het niet eerst tegen u vertellen, maar eerst even in de media laten horen dat, dat jullie bijvoorbeeld kunnen gaan promoveren. Ja, dat viel wel op. Ik werd gisteren, uh, was dat gisteren? Ja, volgens mij werd ik gisteren word ik eerst gebeld door de Gelderlanden. Die had iets opgevangen. En ja, die heb ik ook gezegd, nou, jullie weten kennelijk meer dan, uh, dan ik op dit moment weet. Maar er is een opening, zegt u. Uh, uh, uh, ja, wat staat er nu te gebeuren? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik, uh, ik weet dat er uh, sinds wij in januari gevraagd zijn... Uh, willen jullie promoveren, eventueel bij een kampioenschap. Net als iedereen overigens, iedere, iedere toppasser. Dat het overleg daarover... Uh, ja, is gewoon doorgegaan. We hebben toen overigens allemaal nee gezegd. En het overleg gaat wel door en dat gaat dan met name over licentieeisen. En wat daar nu recent bijgekomen is, is uh, dat, dat vanuit de BVO-kant zal ik maar zeggen... Uh, ja, die willen toch wel graag, heb ik begrepen, uh, naar, uh, naar 18 huppelet-teams. Nou ja, dan maak je van 1 en 1 2. Als je heel snel wat water bij de wijn doet bij licentie eisen... ja, dat, dat maakt het overstapje, het eventuele overstapje... van uh, ja, topklassers dan wel een stuk makkelijker. Ja, dat is nog allemaal afwachten. Mijn laatste vraag is eigenlijk, zitten er nog echte Katwijkers in, in VV Katwijk in het eerste Of zijn het allemaal afbouwende ex-profs? Nee, het zijn niet allemaal afbouwende ex-profs. Zeker niet, we hebben... Uh, alle jonge talenten uit de regio. Op dit moment zitten er denk ik uh, drie in de selectie. Drie echte vissers uit Katwijk. En ja, nou Kijk. vissers. Nou, <laughs> Vooral dan ook voetballers voor VV Katwijk. Willem Guit, voorzitter van de, dus die club die misschien naar de Jupiler League gaat. Dank u wel. Goeiedag. Hangbuikvarken-eigenaar Rodney Ketting is ten einde raad. Sinds de sluiting van kinderboerderij De Gorzen loopt hij te leuren langs de deuren met zijn dakloos geworden dier. Om ergens onderdak te krijgen, Rodney, nacht. Wat goedenacht. is er allemaal aan de hand? Uh, ja, met uh, mijn varkentje uh, moest weg bij een kinderboerderij. Ik heb er al vijf jaar en um, ja, ik uh, uh, stond van de een op de andere dag uh, op straat met mijn varken. Ik heb geen plek om de ergens naartoe te brengen. Ik heb alles geprobeerd. Ik uh, uh, heb vandaag diverse oproepen gedaan via de media. Ik moest kijken of dat een plekje bij mij in de buurt zou kunnen zijn. Het liefst in de gemeente Schiedam. Waar ik mijn varkentje uh, uh, zou kunnen verzorgen. Uh, Hoeveel weegt jouw varken momenteel? Uh, ik schat ergens rond de 70, 80 kilo. Mm, ja, dat is een flink beest. En wel een beetje band gekregen met, uh, met het beest inmiddels. Hoe heet het eigenlijk? Uh, ze heet Daisy. En uh, nou ja, zoals ik al eerder vermeld heb, uh, ik heb er vijf jaar. En ik doe elke week doe ik een wandelingetje met haar. Uh, door de stad of over de Maasboulevard of wat dan ook waar ze op dat ogenblik dan ook is. En ze loopt eigenlijk gewoon uh, uh, als een hondje achter me aan. En uh, ja, het is een geweldig sociaal beest. En uh, uh, ja, het is gek op mensen en aandacht en dergelijke. krijgt ze mm -hmm. ook genoeg hier in de omgeving. Want uh, ja, uh, elke buurtgenoot loopt, loopt ermee weg wat dat betreft. Iedereen is verdollo. Dus uh, ja, uh, het is een heel leuk beest. Ja, Rodney, als ik het zo hoor, het is een vertederend beeld en ik zie het nog niet eens. Ik stel het me alleen maar voor. Uh, mensen uit Schiedam zou ik zeggen, uh, doe, uh, laat je horen aan Rodney. Misschien weer nog één oproep doen. Uh, ja, alsjeblieft een stukje grond of iemand met een flinke tuin die zegt van nou, ik heb nog een stukje grond van al is het maar 20 of 30 vierkante meter vrij voor een hok met een uh, heel lief, uh, leuk sociaal erop uh, uh, Ja, heel graag. Meld je aan uh, bij me en ik uh, uh, zou zeggen, kom op mensen. Doe je best. Kijk, hartstikke overtuigend. Rodney Ketting, succes met de zoektocht voor uh, een nieuwe pleegouder voor je hangbijgvarken. Super, Daisy, dankjewel. dankjewel. Dankjewel. Het zwijnen het schiedam natuurlijk. Ja, het Ja, inderdaad. En zo meteen nu al wakker. We waren nog steeds wakker. Straks nu al wakker. Dat is ook omroep WNL. Ook hartstikke leuk. Dus blijf. Nog steeds wakker. WNL nieuws in de nacht.